Terug bij Peaceful Radio hier op CFM Zonfort. We zijn begonnen dit tweede uur. Van aflevering 812 met Asher Queen. Sketches of Innocence, ja. En wil je Asher live zien, dan kan dat. Dat is al, uh, begint al lekker op te schieten. 5 en 6 oktober, dan uh, kun je hem live meemaken. Ja, niet één, maar twee avonden. 5 en 6 oktober, ik zei het al. Instrijden bij Spiritual spiritualbalance.nl Daar vind je alle informatie. En natuurlijk ook op de website van Asher Queen... Goed, wij gaan verder met andere muziek. Within, within this mist of blue, ja, dat is de titel van deze cd van Curtis MacDonald. Voor meer informatie, de website peacefulradio.eu. daar vind je de playlist. En natuurlijk ook op de website van ZFMZalmford.nl en dan ga je naar programma van. Veel luisterplezier! Mooie muziek van Jan Skofgaard Petersen in zijn CD Ocean Dreams. Muziek wel van jaren geleden en van de label Venus muziek, maar dat maakt allemaal niet uit. Past toch heel mooi in dit programma Peaceful Radio en zeker in deze aflevering 812. We gaan naar een ander label, New Earth Records. Daar komen grote namen vandaan, zoals Terry Oldfield, maar ook James, Asher, Deuter, Kamal, Tia en Jamai Dunster. De laatste artiesten die staan allemaal samen op deze Verzamelse en de Chanty En tot mij gekomen via osho.nl. Daar gaan we dus naar luisteren. Ik ga bescheid van je nemen. Mijn naam is Benno en ik zeg dankjewel voor het luisteren naar dit programma. Peaceful Radio hier op CFM Zandvoort. En wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Dag.